Middernacht, dinsdag 14 januari. Mark Visser met het NOS-journaal. Drie voormalige Rabobank-medewerkers worden door de VS aangeklaagd voor het manipuleren van de Libor-rente. Het zijn een Brit, een Australiër en een Japanner. Na nou, de Britse Rabobank-medewerker loopt ook al een onderzoek in Groot-Brittannië. Dertig Rabo-werknemers hadden met andere buitenlandse banken afspraken gemaakt om het veelgebruikte Libor-rentetarief te manipuleren. Vanwege het schandaal heeft de Rabobank boetes van in totaal 774 miljoen euro betaald. De Tweede Kamer wil weten wat de Amerikanen precies doen in Buren in Friesland. Daar ligt een terrein met satellietschotels van een Nederlandse militaire afluisterdienst. De Amerikanen hebben daar in de buurt een eigen hoekje met apparatuur... waar alleen Amerikaanse staatsburgers mogen komen. De president van Nigeria heeft een wet ondertekend... die homoseksualiteit strafbaar stelt. Ook is het voortaan strafbaar om lid te zijn van een beweging... die opkomt voor homorechten. Overtreders riskeren 14 jaar cel. In de regio is steeds meer weerzin tegen homoseksualiteit. Naar verwachting is er dan ook veel steun voor de nieuwe Nigeriaanse wet. Boekenketen Polare verwacht dat de levering van nieuwe boeken... over een paar dagen weer op gang komt. Het bedrijf onderhandelt daarover met de leverancier. Die stopte de levering van nieuwe boeken vanwege financiële problemen... bij de grootste boekenketen van Nederland. Polare belooft dat klanten weinig tot geen last hebben van de problemen. Cristiano Ronaldo is uitgeroepen tot FIFA-wereldvoetballer van het jaar... en heeft de Gouden Bal gekregen. De aanvaller van Real Madrid kreeg meer stemmen dan Lionel Messi en Frank Ribéry... De afgelopen vier jaar kreeg Messi de gouden bal. Het is voor Ronaldo de tweede keer. Het weer dan, vannacht opklaringen en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Tegen de ochtend neemt de bewolking toe. Overdag valt er vooral in het westen, midden en zuiden, soms wat regen. Later ook in het noordoosten en het wordt een graad of zes van komende middag. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. VPRO. Meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom. Tot twee uur is dit nog nooit meer slapen. Na ene gaat het over Japans beroemdste schrijver Haruki Murakami nieuw boek uit. Inmiddels wordt hij wereldwijd aanbeden en wij doen een poging de Murakami-adoratie te verklaren. En actrices Natja Hubser en Bodil de la Parra... maakten een voorstelling over hun Indonesische roots. Voormalig pinda's heet die voorstelling. En Jamal Uriachi is deze week onze huisschrijver. Dat gebeurt dus allemaal in het tweede uur. Maar we beginnen... Wat heb ik me in godsnaam op de hals gehaald Hoorde met hem al? Uitspreken tijdens de repetities. Marcus Assini, onze gast <laughs> uur van het stuk Kwartet. Dat gaat vrijdag in première in Arnhem. Acteurs en een orkest. En dan geen onderscheid tussen zaal, podium, spelers en publiek. Kortom, alle ingrediënten voor een volkomen bende, lijkt me zo. Ja, zeker. Ja. <laughs> het stuk is een bewerking van de 18e eeuwse roman Son Dangereus, ook bekend als film. Gemaakt door een Oost-Duitse theaterschrijver Heiner Müller, een idool van Assini. En met Assini praat ik komend uur over dat stuk, over intuïtie in het theater, over liefde, over cynisme. Assini is geboren in 1971 in Brazilië, wilde danser worden ooit, maar werd acteur en regisseur. En leidt sinds enkele jaren toneelgroep Oostpol. Hartelijk welkom. Dank je. Ja, maar Jij wilde als, als kind al danser worden. Ja. <laughs> ja, ik wilde heel vroeg uh, op ballet. En toen uh, zeiden je ouders nee, nee niks ervan. Nee, het was, was, ik heb heel lang even geprobeerd. Maar uiteindelijk niet. Omdat ze het, uh, wilden niet. Het uh, risico nemen dat ik uh, gepest zou worden... Door, door, door dat ik op ballet uh, deed. Ja. Het was een, echt een bang. Ik, en toevallig. Ja, en... Ik ben ook nog eens homo geworden hè, zonder het ballet te doen. Dus dat heeft dat daar helemaal niet geholpen om mij te uh, verbieden om naar ballet te gaan. Maar dat was de angst. We waren bang dat ik ballet was iets voor meisjes en niet voor jongens. En dan als we ballet zou gaan dan zou ik even <laughs> minder goed hebben op school misschien. En dan uh, mocht niet. Mocht niet? Nee, mocht echt niet. Is dat nog steeds jammer? Of denk je, nou ja, misschien ben ik toch meer op mijn plek als, als, als regisseur? Ja, nou, ik heb wel mijn plek gevonden. Maar ik heb er heel lang, eigenlijk mijn hele leven, gedacht... dat ik misschien wel een fantastisch danser zou geworden zijn... als ik dat had gedaan. Maar dan was je maar, nu ook al met pensioen? Ja, en, uh, en, en uh, zo gedisciplineerd ben ik ook niet. Maar misschien was ik dan wel gedisciplineerd geworden... als ik op ballet was gegaan. Maar nee, ik ben heel blij met het uiteindelijk dat... Heel lang geprobeerd, ballet, ballet, ballet. Maar dat mocht niet. Dus dan mocht ik uiteindelijk naar de toneelles, naar de theaterles, theatercursus volgen. Toen ik een jaar of acht was. Dit was nog allemaal in Brazilië, maar ja. je bent, uh, bent jong al naar Europa gekomen. Ja, toen ik achttien uh, was. Ja, ja. Meteen naar Nederland? Nee, eerst naar, naar Londen. is twee jaar in Londen gewoond. Nou, die idee was eigenlijk gewoon uh, een jaartje Europa reizen... en dan terug naar Brazilië om te gaan studeren. Om door een toneelschool te gaan. Maar um, is één jaar is twee jaar geworden. En uh, twee jaar is gewoon uiteindelijk nu uh, langer dan twintig jaar. Ja. En de, de toneelschool ook gedaan in Nederland. Uiteindelijk uh, regisseur geworden. Ik heb weer in de knipselmap gezeten. Excuses <laughs> daarvoor, want dat is altijd, altijd een slechte neiging van, van journalisten. Maar ook één die je niet kan laten liggen... om uh, te kijken wat iemand eerder gezegd ja, heeft. precies. Ik heb me altijd een buitenstaander gevoeld. Heb je ooit gezegd? Uh, dat, uh, dat geloof ik. Dat ik dat gezegd heb. Ja. Uh, ik zal niet weten wanneer of tegen wie. Maar uh, ik uh, heb ik me altijd een buitenstaander gevoeld. Ja, zeker. Je mijn jeugd ook al. En, uh, en het moment dat je gewoon emigreert dan ook helemaal. Omdat je, bent, je blijft altijd anders. En uh, je blijft altijd. Je kijkt van buiten. Je wil meedoen. Je moet je best doen om mee te kunnen doen en uiteindelijk doe je mee en snap je en dan word je nog steeds gezien als de ander. Uh, maar ik heb dat tv te armen uiteindelijk. Ik vind ik ben eigenlijk heel blij met die positie tegenwoordig dat ik gewoon even gewoon niet helemaal echt Nederlander, een Nederlander ben. Maar is er, er is toch wel een plek ergens waar je niet de buitenstaander bent? Uh, ja, omdat als ik nu in Brazilië ben, dan voel ik me dat ook zo. Ja, ik voel me heel erg thuis. Maar dan zijn er momenten dat je voelt, sociaal gezien, dat ik het echt onhand ben. Dat, het, dat ik niet helemaal echt... Ze vinden me ook een beetje raar. Omdat ik het dan anders praat nu tegenwoordig. Het, het duurt me erg lang voordat ik helemaal zou mee kunnen doen, denk ik. Maar in de armen van een geliefde ben je toch geen buitenstaander? Uh, Oké. Okay. Ja, nee, ook. Nee, ja, dat ja, weet ik niet hoor. Ik denk dat ik. Ik denk dat je. Ja, het is wel moeilijk. Ik denk, misschien ben ik altijd. Ik ben, als, je alleen, als ik alleen ben, misschien niet. Als ik helemaal thuis alleen opgesloten ben, dan ben ik niet uh, de buitenstaander. Je bent in de arm van, het verliefde, van je geliefde, ben je samen. Maar uiteindelijk ben je toch altijd alleen. Snap je? Ben je altijd anders. Dus het, je laat je. Geloven ook dat je misschien niet meer een vreemde bent maar of een buitenstaander bent. Maar ja, we houden dit even vast. Die, ja. die beleggen, we parkeren dit even, de, ja. het uh, buitenstaanderschap. Want uh, ik wil het natuurlijk ook hebben over, over het stuk. Dat gaat vrijdag in, in première. Ja. Dat is heel spannend. Uh, uh, jullie zijn ontzettend hard aan het werk geweest de uh, afgelopen dagen. Uh, vandaag hard aan het werk, uh, morgen try-outs. Voor een regisseur, als het moment daar is... van de première... Ik bedoel, een zanger maakt zich zorgen over zijn stem... een acteur maakt zich zorgen over, over zijn tekst... Ja. maar een regisseur moet, moet op dat moment loslaten... of zie ik dat helemaal verkeerd? Uh, <laughs> nee, ja, een regisseur maakt zich dan zorgen over alles. Uh, omdat in principe... Uh... Want moet een regisseur gewoon alles uh, kloppend krijgen. Alle disciplines moet door de regisseur even in elkaar gezet worden. En maar als kloppend het, het zaalicht dooft... Dan kan je helemaal niks meer doen. Dan kan je helemaal niks meer doen. Nee, nee, dan pas kan je echt niks meer doen. En wat doe je dan als je niks meer kan doen? <lacht> ik, je gaat uh, proberen te genieten. Dus dat wat ik doe, ja. Ik probeer te, te genieten en... Soms lukt het. En soms ben je nog steeds aan het X. Zeker nu in deze fase. Dus het uh, gewoon even morgen. Gaan we voor de eerste keer voor publiek spelen. Dus dan ga ik luisteren. En uh, met het publiek luisteren. En dan zijn mijn oren echt heel anders dan de afgelopen maanden. Want dan luister ik met het publiek mee. En dan leer je heel veel van hoe die voorstelling werkt met een publiek erbij. Wanneer dan, ze lachen, wanneer ze hun adem inhouden. Ja, precies. Wanneer ze wegzakken. En wanneer de interesse echt erbij is of niet. en Klopt het? Communiceert het wel? Uh, ligt het, uh, klopt de vorm? De, snap je de opbouw? Dus je hebt duizenden dingen dat je oplet op, op zo'n avond. En dan ga je de volgende dag allemaal wat aanscherpen. Om de voorstelling stevig te, te maken, zodat de acteurs dat elke avond kunnen spelen. Maar op het moment dat het licht uitgaat en de acteurs beginnen, dan kan je eigenlijk niks meer doen. Wel noteren, zodat je daarna notes kan geven. Zodat ze de volgende dag beter kunnen doen, ja. Maar meestal probeer ik toch ook van te genieten van wat we aan het maken zijn. En. En, uh, en geniet het feit dat het publiek eindelijk bij zit. En dat wat jij zo hard voor gewerkt hebt. Dat dat dan een publiek dat uh, kan zit om te gaan ontvangen. Maar een uh, schilder kan precies de juiste kleur verf kiezen. Een, een, een, een schrijver kan eindeloos schaven aan die ene zin. Ja. Maar een regisseur is altijd een kunstenaar via die ander. Via de, de decorbouwer, via het orkest of, of via de acteur. Ja. Zeker, uh, maar die, uh, de regisseur is de initiator van, van, van, van een project. Dus uh, die bedenkt, hier wil ik het over hebben. Dat is, dat is wat ik wil zeggen, wat ik wil maken, wat ik wil aan, aan het publiek geven. Je kiest het stuk uit allereerst. Is, je kiest het stuk uit en waarom je dat stuk wil doen. Dus het is altijd een persoonlijke drive van de regisseur om een verhaal te vertellen. En dan ga je een team bij elkaar... Uh, uh, bedenken waar je mee, waarmee je dat voorstelling wil maken. Dus uh, het is een wisselwerking. Omdat ik heb ze nodig uh, om mijn verhaal te kunnen vertellen. Maar zonder een verhaalverteller, zonder uh, de, de initiator... kunnen de acteur eigenlijk ook niks in principe. Dus wij hebben elkaar nodig. Dus uh, daarom is het een hele... Ja, uh, uh, gezamenlijk. Het is een sociaal beroep, laten we zo zeggen. Omdat we maar, maar wat is samen jouw? Doen. Wat is de verhouding tot de acteur? En ben, je, ben je een, uh, een coach, een, uh, een babysitter, een, een, een ja, trainer? Heel verschillend. Ieder, Politieagent? Alle acteurs, alle acteurs zijn anders. Dus iedere acteur heeft iets anders nodig. Uh, ik ben soms zelfs streng tegen iemand die, die, en tegen de andere die daarnaast zit helemaal niet, omdat dan heeft hij het niet nodig. Zo, tegen sommige acteurs kun je heel streng zijn. en dan hebben ze het nodig. en te Tegen andere acteurs moet je juist heel lief... en heel, heel pedagogisch gaan werken. En dat dus bereken ze. Of, of werkt het niet meer. Of begrijpen ze het niet. Uh, elke acteur heeft echt iets anders nodig. Teun Luiks hebben wij gesproken. Dat is uh, ja, de hoofdrolspeler... samen met Wendel Jaspers ja. in, in dit stuk. En die zei eigenlijk... zelden gewerkt met een regisseur die zoveel eisend is... Als Marcus. Ja, ja dat, omdat, omdat zeker bij Teun... <laughs> in zijn geval uh, uh, Teun is, uh, um, is dit, dit rol ook voor hem een, een uitdaging. Hij uh, heeft zoiets nog nooit gespeeld bijvoorbeeld. Dus dat vind ik juist heel fijn om heel erg hard met hem aan het werk te gaan. Om, om hem te zien groeien. Uh, en daar hou ik heel erg van. Van acteurs die gewoon elke project... Een uitdaging, een uitdaging kunnen vinden om te groeien, om beter te worden. Omdat als het acteurs gewoon even een bepaald moment... na een paar jaar gewoon steeds hetzelfde blijft spelen... dat eigenlijk ja, verlies ik mijn interesse. Als regisseur ook. Dus, maar hoe haal je het beste uit een ander? Uh, door de juiste investering. Door te investeren, heel goed te kijken, heel goed te lezen... En, uh, en heel goed specifiek met die persoon aan het werk gaan... op die manier wat het voor hem of voor haar de beste werkt. Dus ik kan, ik, ik kan niet echt... Ik regisseer niet een groep acteurs allemaal op dezelfde manier. Dat zou voor mij niet werken in ieder geval. Heel individueel. Want ik ben op zoek naar hun specifieke talent. Dus Wendo en Teun, die zijn heel anders. Als we gaan proberen ze bij elkaar te brengen... en op elkaar te laten lijken... Dan geloof ik, dat gaat niet werken. Dus ik probeer via zijn talent en via haar talent hun samen te brengen. Dus optimaal gebruik maken van hun eigen talent. En, uh, en ja, dat vind ik heel interessant. Heel fijn om even bij mensen te gaan zoeken. Wat hun echt specifieke talent is. Waarom Wendel deze rol moet spelen en niet een andere actrice. Niet om alleen, alleen omdat ze een hele goede actrice is. ze heeft iets anders. Een heel maar andere dan, energie. Soms ben je een politieagent. Soms, ja. soms ben je een trainer. Maar hier klink je ook als een psychoanalytica. Ja zeker. <laughs> zeker. Je moet er toch iemand goed lezen. Je moet mensen kunnen lezen. Vind die, die acteur ik moet je kunnen lezen. Ja, ik, niet alleen een acteur. Maar gewoon een, een, een technicus. Of een ontwerper. Je moet je mensen om je heen kunnen lezen. Om uh, iedereen op een goede manier aan het werk uh, te krijgen. En wat bedoel je met lezen? Dat je hun gebruiksaanwijzing kent of ja, hun zwakte? Ja, ja, en hun sterkte voornamelijk. <laughs> en hun kracht, ja. Dat, dat vind ik heel belangrijk. Dat iedereen in eigen kracht staat... Uh, te werken. Uh, dan krijg ik de beste uit iedereen. En dan word, ik, dan word ik echt beter. Snap je? Dus dan word ik een betere regisseur. Want ik krijg iedereen om me heen hun best aan het doen. Met hun, met hun talent... Uh, heel scherp. Uh, en dan word ik echt beter. Moet je, moet je intuïtie hebben om, om, om regisseur te zijn? Dat is een intuïtief moment. Ja, ik, ik wel. Ja, ik bedoel, iedereen doet het anders. Ik vind van wel. En dat heb ik op school toen, ik heb de regieopleiding gedaan. En op school ook vaak gehoord: van "Oh, jij ja, hebt heel, je hebt een heel sterke intuïtie. En dan weet ik nog heel goed de record. Tegen iemand ook vroeg: van nou, wat is dat eigenlijk? Hoe. Hoe train je dat? Wat, hoe hou ik dat vast? Want met intuïtie kan je ook morgen gewoon een steek laten. Uh, dus je moet ook begrijpen wat het intuïtie jouw eigen intuïtie is. En dat, daar is, zijn inderdaad geen recepten voor, geen regels. Maar um, ik geloof dat je moet wel intuïtie hebben. Ja. Anders soms maak je eigenlijk intuïtieve keuzes uh, die heel erg goed te zijn hoe goed blijkt te werken. Uh, en, uh, en daar moet je op blijven vertrouwen, ja. Maar het is een vaag, vaag dingetje. <laughs> Wat je zei het de, de belangrijkste vraag is dit stuk. En waarom nu? De, die, die vraag ja. vond ik ook interessant. Waarom nu? Want, want als je nu dit stuk neemt, kwartet, dus een, een bewerking van... Een 18e eeuw stuk Liaison dangereuse of, ja. of een 18e eeuwse roman. Heel ja. veel mensen kennen dat van de, van de film. Het is een mooie film geweest met John Malkovich. Ja. Een, een wat oudere film met, met Jan Moreau. Die ook ontzettend mooi was. Ja. Uh, dus ik, heel veel mensen kunnen het verhaal kennen. Maar, uh, een, een mooie bewerking van, van Müller een, een theaterschrijver uit de DDR. Ja. Waarom nu dit stuk? Um, ik heb het stuk heel, heel lang geleden voor het eerst gelezen. En, en, en, en zijn werk trekt mij wel. Ik vind de manier wat hij schrijft uh, heel krachtig. Um, hij wordt vaak ook op een hele extreme uh, performatische manier geïnsceneerd. En, uh, en ik vind juist dat, dat zijn taal echt jammer is als je dat te vormelijk maakt. omdat hij schrijft het ook heel... ...heel mooi en goed en maar waarom, toegankelijk ook. Want je, want je bent natuurlijk ook cultureel ondernemer... ...als, ja, als leider ja, ja, van het theater. Ja, en, ja. en die, die zaal die moet vol en al die mensen ja. moeten daar nu op afkomen... ...en die moeten ook naar huis gaan... Allereerst met het gevoel van entertainment. Ja. Wat zo onontbeerlijk is. Maar ja, het moet toch tevreden zijn. Je moet tevreden zijn. Het moet iets maar, gebeuren. Maar ze moeten ook een klap op hun kop hebben gekregen. Je moet iets gebeuren. In een theaterzaal moet altijd iets gebeuren. Tussen wat het verhaal verteld is. Tussen de acteurs en, uh, en de toeschouwer. Anders heb je helemaal niks aan. Dan kun je ook thuis blijven. Uh, en, en elke keer is iets anders. Soms is het een troostend verhaal. Soms is het uh, een, uh, een klap. Um, of ontregelend. Uh, dus elke verhaal neemt iets met zich mee. En, um, en ik vind dat het kwartet is een zeer vitale uh, verhaal uh, Hij is heel donker, hij is wel heftig. Uh, het is een gevecht tussen man en vrouw. Maar daardoor heel gekenbaar, omdat ze, ze bevragen hun rollen... in de maatschappij als man en als vrouw. Um, en ze gaan een, een gevecht aan met elkaar... Uh, en die gevecht is zeer menselijk en zeer gekenbaar. Uh, oh, is het donker. Uh, en, en, en, en ik vind dat daar zit een, een kracht van het verhaal. En inhoudelijk trekt mij dat stuk ook heel, heel erg. Omdat ik zie twee mensen die uh, ten onder gaan aan hun eigen kracht. Ze zijn zo sterk geworden. Ze hebben zichzelf zo sterk gemaakt. En de muur om hun heen zo stevig gebouwd. Dat ze uiteindelijk aan hun eigen kracht ondergaan. Omdat ze niet meer kwetsbaar kunnen zijn. Er is geen ruimte voor zwakte. Geen ruimte voor kwetsbaarheid. En dat vind ik een, een, een gevaar van deze tijd. Dat we succesvol moeten zijn. En, en, en sterk moeten blijven. En zeer egocentrisch daarin zijn. Dus allemaal... Als ik sterk ben, dan ben ik ook... Al... Ja, gelukkig. Jij hoeft niet sterk te zijn, ik wel. Maar als het goed met mij gaat, dan gaat het ook goed. Um, en dan vind ik dat de stukken daar echt een, een, een, een inhoudelijk wel iets toevoegt aan, de, aan, aan, aan dat discussie. Omdat Van, iedereen nu laat zien hoe goed het gaat. Dat zet, dat zet je op Facebook, omdat je altijd succes wil uitstralen. We zijn geobsedeerd met het succes. We zijn geobsedeerd met het, met het laten zien dat het goed met ons gaat. En het laten zien dat wij in de wereld staan... Uh, we zijn obsedeerd met onze eigen imago ergens in een café of in de st op straat. Of, of met we zijn de hele tijd bezig met ons te plaatsen ergens. En dat het mensen het kunnen zien dat we dat aan het doen zijn. Dus ik ben heel bang soms dat we dat geen tijd meer hebben om uh, te beleven. Dat we de dingen wat we doen. Snap je? Omdat we bezig zijn om die te posten in plaats van beleven. Ik ben zo iemand die heel weinig of vroeger al weinig foto's maken op vakantie. Omdat ik vergeet foto's te maken. Uh, omdat ik gewoon aan het beleven ben. Nou, dat, is, uh, dat is een goede gewoonte, want dan zie je niet je leven door een schermpje. Ik vergeet, en dan, soms bouwde ik ervan vroeger dat ik denk: oh, Af, ik heb er geen foto's van. <laughs> van waar ik was. En, uh, en, en maar ik maak ook gebruik van Facebook. Uh, ik, ben geen, ik, ik ben op Twitter, maar daar maak ik nog geen gebruik van. En op Facebook wel. Maar ik probeer het met, uh, met uh, mate te doen... dat het mijn leven niet gaat beheersen. Zodat ik er nog steeds even... Dat je ook zwak kunt zijn. Ja. En dat je gewoon niet geobsedeerd... Ik hoef niet geobsedeerd te zijn met het idee... dat ik overal even moet plaatsen waar ik ben... waar ik aan het doen ben. En dat het alles mooier lijkt dan het er werkelijk is. Ehm... Um omdat op een bepaald moment ga je daarin geloven. En dat kan heel leuk zijn. Maar het is niet werkelijk. En ik geloof dat het momenten dat het leven niet goed gaat... is ook heel belangrijk voor je groei. Uh, zonder pijn uh, word je niet gelukkig. Als je pijn niet kent... dat vind ik echt. En dat zegt Kortet ook. Uh, een gedachte die geen, niet kwaad wordt... is, is ongebruikt. Het is, je moet ook, ook af en toe even... gewoon. Niet goed hebben. Want dat dus leer de, van, de, je van. De euforische pieken in het leven die zijn mogelijk gemaakt omdat je, dat je ooit in de put zat. Ja, ik geloof van wel. Ja. Ik geloof dat je gewoon even. Snap je? niet leuke dingen zijn niet leuk. Ja. En dat moet je zo ervaren. Als iemand doodgaat, is het niet fijn dat iemand is doodgegaan kan je niet door een selfie, een heel leuk selfie op de begrafenis te maken, gaat niet helpen. Nee, die functie zit er ook <laughs> niet eens op, is niet leuk. <laughs> nee, en dat moet je omarmen. Dat, het, dat soms is gewoon even momenten dat het dingen gewoon niet zijn zoals je wil en niet leuk zijn. En dat moet je juist kracht geven om het, het beter te willen. Ik wil het straks hebben over, over de liefde. En, en, over, uh, en over de theatermaker uh, Müller. Want naast, naast deze moraal zit er veel meer in het stuk. Maar we gaan eerst luisteren naar een Nederlandse band. Want uh, we besteden ook aandacht aan de muziek in dit programma. En het is uh, Eurosonic Noorderslag in Groningen. Dat is het uh, komende komend week einde. En u gaat luisteren naar een van de bands die daar optreedt. En dat is Wooden Saints. Het nummer heet My Heart Is A Cave. Dog days are over My skin still smells from the fire in my chest My bullets I've sent But how far will not harm you No one around who dares to come close And it's true what they say If you sing like you mean You can't tell a lie. The baby I've seen. My Heart is a Cave van Wooden Saints komend weekend te zien... in de Oosterpoort in Groningen. Een van de locaties van het Noorderslag Festival. U luistert naar Nooit meer slapen van de VPRO... in gesprek met regisseur Marcus Azini... van het theater, theatergroep Oostpol. We, we hadden het al een beetje over, over het stuk. Liaison dangereus is de, de oorspronkelijke roman van uh, Chaudreau de la Clos. Prachtig uh, boek, ja. Ja, mooi verfilmd ook uh, in meerdere keren... Je had het net over, uh, over Facebook in, in onze huidige tijd. En toen deden ze dat nog per brief. Ja. Schreef je mensen brieven. De hele ja, roman is ja, een ja. aaneenschakeling van ja. prachtige brieven. Ja. Tegenwoordig zou dat ja, niet meer brieven. kunnen. Want zo'n roman werk je in, in een ja, Wanneer heb voor belast... de laatste keer een brief gestuurd? Ja, aan de Belastingdienst of zo. Maar <laughs> een, een echte brief. Nee, ik zou ook niet weten. Ik heb laatst een kaartje gekregen. Vond ik jou lief. Eigenlijk een, een, een antikaart met een, met een berichtje. <laughs> dat, is, dat is toch mooi, hè? Ja. ja. Het, het is een gemeen verhaal. Het is een medogeloos verhaal. Ja, het gaat ja. over... Nou, misschien kun misschien jij het beter gaat Het gaat in ieder geval kwartet. Uh, geïnspireerd op die uh, brievenroman. Uh, die gaat over twee mensen. Uh, uh, een man en een vrouw. Die... Uh, uh, zich uh, uh, gevoelloos hebben gemaakt voor het, uh, voor het leven, voor alles eigenlijk. Ze jagen, ze jagen op mensen, ze jagen op, op, op verovering. Uh, ze moeten gewoon zoveel mogelijk minnaars uh, uiteindelijk veroveren... al zijn ze getrouwd of maagd of wat dan ook. En het is een competitie, het is een, het is een wedstrijd uiteindelijk... wat ze ervan maken. En, uh, en in de brieven schrijven ze heel veel over die veroveringen... en de gevoelens... Uh, waarom ze zijn zoals ze zijn en wat ze allemaal uh, doen. En ze geven en elkaar hoe heerlijk opdrachten. Van... Ja, ze geven elkaar opdrachten om juist nog spannender te maken om een bepaald moment. Ik dat ja. jij die niet kan krijgen. Uh, ja. ja. En, dan, uh, en als je die krijgt, dan krijg je dat van mij. En snap je, dan gaat ze uh, de gunsten druilen. En uh, dan wordt het echt een wedstrijd. En de wedstrijd wordt steeds donkerder en donkerder en gemeener. Omdat ze voelen natuurlijk echt van, van alles. Alleen ze laten uh, niks toe. En, uh, en Muller heeft er dan een, een zeer uh, uh, uh, extreme bewerking van gemaakt. Want er zijn twee personages. Die twee personages die spelen letterlijk. Dus ze schrijven geen brieven. Uh, ze spelen uh, een gevaarlijk spel. Ze spelen elkaar. Um, en ze spelen andere mensen. En, en ze geven elkaar ook opdrachten. En, uh, en ze dagen elkaar uit om steeds verder te gaan. Maar het zit er heel gevoel bij. Eigenlijk deze twee mensen willen niks anders dan bij elkaar zijn. Ze willen niks anders dan gewoon uh, zwak zijn. En uh, aan dat gevoel uh, toegeven. Maar dat doen ze niet. Ze willen, <laughs> ze willen die anderen domineren, als het ware. Ze willen die anderen bezitten. Uh, en, uh, en uiteindelijk wat ze doen is elkaar... Eigenlijk, ja... Ze vernietigen elkaar niet. Ze, ze, ze gaan ten onder hun eigen kracht, wat ik net zei. En er wordt terloops nog, nog een, uh, een ander jong meisje... die wel nog in de liefde gelooft, uh, vernietigd. Want er ja, is zeker, natuurlijk ja. niets dat een mens zo goed kan vernietigen als de liefde. Als de onschuld, ja. De onschuld, zo kan je het ook zien, <laughs> ja. ja. Het is hoe je ja, het kijkt. Ja, ja. De liefde geloof ik niet. Ik denk dat je uiteindelijk toch altijd... Uh, de liefde komt terug op een of andere manier... Uh, in andere vormen of een, uh, met een andere blik erop, een andere bewustzijn. Maar de onschuld, daar kan je wel even... Je onschuld flink. kun je verliezen, maar liefde ja. komt terug. Ja, dat geloof ik wel, ja. ja. Maar cynisme en liefde gaan niet samen. Dat zou je ook als een moraal kunnen zien. Ja, dat geloof ik ook niet van. Ik denk wel dat het, uh, dat het, dat, uh, het, het, het, het cynisme... De liefde kan de cynisme wel overwinnen uiteindelijk... Um, uh, cynisme is, is niet het eind van de liefde. Dat geloof ik niet, nee. Het, wo het wordt vaak gezien als de, het andere uiteinde van het spectrum. Ja. ja, het is een zin ook uit het kwartet. Uh, die is, uh, van Mondi zegt, liefde is sterk als de dood. Uh, <laughs> um, wat een extreme gedachte is. Maar ik denk ook, ik denk niet dat, dat, dat cynisme, het de, de, de liefde in de Kapot kan maken. Ik denk het uiteindelijk. Uh, cynisme raakt op, eigenlijk. <laughs> Zo bedoel ik bedoel? Cynisme kan, raakt op. Raakt op. Het, het, je, bent, het... je bent op een gegeven moment uitgemokt. Ja. Ben je, je klaar met dat met ja, cynische het, gedoe? Je, je, je, je, behalve deze twee mensen, deze twee personages, die gaan daar niet aan de cynisme ten onder, maar aan, aan, aan, de, aan de gebrek aan kwetsbaarheid. Maar. Um, ik denk dat ze niets begrijpt op, op een bepaald moment. Wat, wat ik ook mooi vind aan het, aan het verhaal, het, het oorspronkelijke verhaal van, van La Kloos, is dat je, als je echt verliefd bent, ben je, ben je kwetsbaar, stuntelig, onhandig. Je, je wil iemand verleiden, maar, maar je bent verliefd. Dan zeg je net het verkeerde. Je kunt de goede woorden niet vinden. Je, ja, ja, ja, je twijfelt ja, ja, ook ja. over wie je eigenlijk zelf bent. Ja. Maar als je iemand niet zo heel graag wil, zoals in dit geval, als het eigenlijk een spel is, dan kan je de ultieme verleider worden. Want je kunt al het goede doen. En je kunt met zorg die woorden kiezen. En je kunt zelfs berekeningen erop toepassen. Ja, ja, ja. ja het is uh, op het moment dat je niet, uh, niks voelt. Dat is geen gevoel. Is, uh, geen gevoel hebben is makkelijker om dan berekenend te zijn en een jager te zijn. Ik vergelijk dat ook met dieren. Ik zou nooit een dier kunnen uh, schieten. Voor mijn eigen plezier. Voor de, voor, omdat het cultureel uh, uh, uh, geaccepteerd is in een bepaalde uh, culturen. Dat zou ik niet kunnen. Omdat ik ben dan toch een watje ben. En dan heb ik toch, uh, voel ik toch iets voor het voor dier. Al ben ik ook een vleeseter. Maar ik zou zelf nooit... zo <laughs> ik die gekke gedachte? Ik ben een vleeseter, maar ik zou zelf nooit het dier zelf gaan schieten. Maar omdat ik daar iets voor voel... en dat is hetzelfde met mensen... op het moment dat je minder iets voor iemand voelt... is het heel makkelijk om iemand gewoon te veroveren... en weer los te laten. Maar op het moment dat dat gevoel bijkomt... dan, ja, dan voel je verantwoordelijk. Dan komt verantwoordelijkheid bij. Snap je? Uh, dat, dan, dan voel je verantwoordelijk voor de persoon waar je, waar je lief hebt. En dan uh, wordt het ingewikkelder. Ja. ja. Uh. En uh, wat ik mooi aan het kwartet vind, is dat ze het allebei laat zien. Ze zijn berekenend, uh, omdat ze boven gaan staan... maar de hele tijd de voeien de behoefte dat ze aan elkaar hebben. Dus het is een tegenstrijdige kracht. En dat maakt het spel zo krachtig. En het lukt uiteindelijk ook niet echt, hè? want uh, uh, Valmond die wordt toch kwetsbaar... Hij zijn gevoelens gaan ja. ja. toch met hem op de loop. Want maar hij doet wel zo stoer, maar hij, uh, eigenlijk wil hij niks liever. Ja, hij, uh, hij, is, hij gaat het, uh, laat hem zo zeggen, hij komt daar sneller. Zij is echt van steen. En hij komt sneller op een punt dat hij zich begint af te vragen... of het inderdaad meer kwetsbaarheid of niet overwinnen hoeft te zijn... Uh, of dat uh, uh, ook een interessant gevoel is. Een heel interessant, ander soort ervaring. Dus hij zegt ook echt aan het eind van het stuk... dat het, uh, dat het uh, voelt goed om een vrouw te zijn en geen overwinnaar. Um, niet om een vrouw minder te maken dan een man, helemaal niet. Maar dat het, uh, dat het uh, ff, een nieuwe ervaring is. En daar is hij nou op zoek. Hij is, hij is zijn eigen rol zat. Hij is de, de kracht... Van de, van de verleider en van de man zijn en uh, de jager te zijn, is die eigenlijk uh, beu, ja. En zij niet, zij is ook misschien beu, maar ze is veel harder en veel sterker. En ze zal het nooit toegeven. Ja. En aan het eind van, van het boek, het oorspronkelijke boek, zegt ze dan... En si vale monde se pas ma faute. zo gaat de wereld, kan ik er nou aan doen? Ja, ja, Vind ik ja, een prachtige ja, slotzin. Ja, ja, ja, ja, ja, het is heel Bickel, mooi. Ja, Bikkel ja, ja, ja. Heiner Müller, uh, die noemde ik al aan het begin. Dat is de, de, de schrijver die de thea theaterbewerking heeft gemaakt. Absoluut een idool van jou. Ja, ja, dat is een groter woord, denk ik. Maar ik bevond hem wel. Ja. Uh, en ik vind ook dat, dat hij te weinig in Nederland geïncineerd wordt. Um, maar een van de belangrijkste theatermakers van, van vorige eeuw, ja. Een man die de, ja, eigenlijk de Duitse geschiedenis in zich draagt. Ja, ja. Toegetreden tot de Hitlerjugend. Ja, ja. Zijn vader gearresteerd zien worden, een sociaal-democraat. Ja. Nog een tijdje uh, linkse overtuigingen gehad. Maar ja. in de DDR hopeloos vastgelopen. Ja, enorm, vaak gecensureerd. Ja. Ja, ja, ja. Intussen heel succesvol. Ja, ja. Vaak ja. heel politiek. Maar, maar dit werk lijkt niet zo politiek. Ja, hij... Um, hij nou, dat Uiteindelijk wel, omdat gaat over uh, uh, zijn kwartet, gaat over uh, uh, een maatschappij. Uiteindelijk twee mensen, die, die, die man en vrouw, die, die hun rol in de maatschappij bevragen. Um, die verbonden is aan hun seksualiteit en aan, aan hun geslacht, laten we zo zeggen. Maar um, hij zocht. Er is een heel bekend uh, citaat van hem, dat hij altijd de conflict zocht. Dus uh, zijn. Engagement staat ook eigenlijk in, in, uh, in de vervaring scheppen. In, in de conflict creëren. Zodat er misschien daaruit uh, genoeg uh, discussie zou kunnen ontstaan. Dus hij heeft heel veel problemen tegengekomen. Hij probeerde altijd mensen te ontregelen. En, uh, en hij leefde in een tijd wat eigenlijk uh, in een regime... eigenlijk. Uh, tegen alle soort van ontregeling mogelijk uh, was. Dus dan uh, lijkt mij dat het niet een makkelijke tijd is geweest, nee. Nee, en daarna was het ook niet makkelijk... want het was een levensdoel geworden om zich te verzetten... en toen na ja. 1989 had hij eigenlijk geen levensdoel ja, meer. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dat is, dat, dat, dat, dat, dat, dat is inderdaad... Uh, en dat, ik kan me niet voorstellen hoe het was om daar op te groeien... en uiteindelijk theater te gaan maken... Uh, en, uh, waar hij woonde, in de periode waar hij woonde. Maar ik vind toch zijn gedachtegoed en, en hoe hij schrijft... vind ik heel uh, uh, fascinerend en van een, van een vitaliteit dat ik uh, uh, bewonder en maar raakt, want het is van, van een grote schoonheid. De tekst, ja. de, de, de literaire kwaliteit. Ja, wat hij doet, zeg, wat hij echt, uh, wat hij, hoe hij schrijft en wat hij schrijft... vind ik van een gro grote schoonheid, ja. Hij heeft ook meerdere huwelijken uh, gehad. En, ja, en... zijn er drie of vier? Ik weet niet meer. En als ik het goed heb, heeft hij dit stuk maar, geschreven. Maar terug werd die soort dingen precies meestal. Hmm. Ik denk vier huwelijken waren het, ja. Ja, en, en hij rookte heel erg veel. Want ik heb nog nooit een interview van hem gezien uh, zonder, zonder sigaar. Zonder ja, ja, precies, ja. Ja, ja. Altijd een sigaar, ja, nou, ja, dat, ja. Maar klopt het dat hij dit verhaal... over deze cynische liefde geschreven heeft... tijdens een echtscheiding? ja. Uh, volgens mij was, het, waren ze aan het scheiden, was hij aan het scheiden van zijn derde vrouw, geloof ik. Uh, toen die schreef in Italië. En, um, en het grappige feitje is dat uh, uh, zij, dus een ex-vrouw... was een verdieping onder waar hij was aan het schrijven. Gewoon aan het genieten van haar nieuwe jonge minnaar. GELACH uh, <laughs> En dat heeft hij het kwartet geschreven. Dus, dus. hij probeerde te typen en, en beneden klonk het gekraken en gekreun van, van zijn, ja. zijn ja, ja. echtgenote. Ja, dus dat, dat is het verhaal. Uh, dat dat vind, ik, ja. vind ik toch sportief van. Ja, <laughs> Zeker. Ja. Ja, het is wel een heftig stuk uh, uitgekomen. Waar man en vrouw gewoon uh, flink uh, tekeer gaan. Maar hij um, ja, heeft een mooi werk uh, geleverd. Peter Buwalda, de schrijver, was vrijdag te gast. Toen hadden we het over jaloezie. En hij zei, als, als er geen jaloezie meer is... dan is de begeerte voorbij. Ja. Ik weet niet, zo. ja. Ja, zou kunnen. Dus misschien is de begeerte wel voorbij... als jij een stuk kunt typen, terwijl je, terwijl je vrouw beneden... Ja, ja, ja. ja, ja. Begeerte uit jaloezie komt. Ja, gek. Ja. Ik zou zeggen, geen gevaar. Als er geen gevaar is, dan geen verleiding meer. Dat ligt dicht bij elkaar. Ja. Maakt allebei dat de liefde uiteindelijk iets egoïstisch is. Ja, de, zeker. de wens om te bezitten. Het gaat niet over die ander. Het gaat alleen over jezelf. Ja, ja, ja. dat is ook. En dat is wel weer vrij cynisch, eigenlijk. Maar helemaal niet. Ik vind het dat het een, een, een idee om te accepteren, eigenlijk. Te kunnen onarmen. Uh, uh, het kan allebei. Ik bedoel, ik weet dat het. Dat, dat, dat, dat, ik, dat liefde toch ergens iets egocentrisch is. Egoïstisch is. En als ik iets voor iemand anders doe, dan voel ik me ook goed bij. Maar dat maakt niet minder dat ik iets goed voor iemand anders heb gedaan. Snap je? Dus dat kan allebei. Ik kan van iemand houden, iemand aan iemand iets geven en ook nemen, omdat het nemen wel egocentrisch is, maakt het niet dat geven minder waard. Dat is een soort neoliberale liefde. <laughs> ja. Maar ja, ik, ik, ik, ik, uh, ik heb heel lang gevochten tegen het gedachte dat het liefde iets egocentrisch, egoïstisch zou, zou, zijn. Egoïst zou zijn. Ik heb echt met een hele oude vriend van mij zo vaak ruzie over gemaakt, dat het er niet zo was. Maar ik heb het uh, jaren later wel toch leren accepteren dat het er toch zo is. Maar wanneer, dat het niet minder waard is. Wanneer gaf je het op? Nee, niet opgegeven. Gewoon omarmd. Het is iets oh, anders. Okay. <laughs> nee, opgeven moet je niet bij mij zijn. <laughs> nee, maar, uh, oh Ja, accepteren. Dat het zo is en dat het niet minder waard is. Dat het... Uh, dat uh, liefde is geven en nemen. En het geven... En het nemen doe je ook voor jezelf. je. Heiner Müller... Was een outsider. Je hebt heel vaak stukken gekozen... Van theaterschrijvers die... Op wat voor manier dan ook outsider uh, zijn. zijn ja, zeker. Streetcar named Desire, tramlijn ja. begeerte en uh, het proces van Kafka, het proces. Het ook, uh, zowel de, de schrijvers als de stukken, ja. allemaal ja. outsiders. Er ja, zit ja, een enorme aantrekkingskracht. De schrijvers ook, ja. De schrijvers ook. Ja, ja. Nee, ik uh, ben uh, zeker gefascineerd door personages die, uh, die um, zich of onttrekken aan de aan, uh, aan de maatschappij, aan het uh, meedoen om iets te bevragen. Of gewoon meedoen, nog steeds. En blijven bevragen, hun rol in de maatschappij uh, bevragen. Dus was bij Orlando of van Virginia Woolf ook, die uh, doorbrak met zijn, met, zijn, met zijn geslacht eigenlijk. om, uh, om zijn rol uh, anders te bekijken. En Hamlet... Uh, heb ik een paar jaar geleden uh, geregisseerd ook. De Val is... van, van Albert Camus. De, de, de, de Val, Identito. Dus dat uh, zijn allemaal personages die, die de, hun rol in de maatschappij bevragen. Wat, wa, uh, en kan het anders? Uh, Blanche de Bois van de Tremlijn, uh, die. die, die, die, die, die, die, die. Die, die ligt, die speelt de rol wat ze denkt... dat ze moet spelen om geaccepteerd te worden in het leven. En dan gaat ze daar ten onder. omdat ze wordt knettergek van, en verliest totaal het contact met zichzelf. En, en het, het, het Joseph K. van het proces van Kafka... Die, uh, die, die wordt eigenlijk in die positie gezet dat hij moet zich afvragen... Wat het leven, hoe het leven is, wat, waarom het leven zo te leven. En, en dat hij zou er verantwoordelijkheid voor moet nemen. Voor het leven wat hij wil leven. Dat hij moet zeggen: zo wil ik het doen. En daar neem ik verantwoordelijkheid voor. En hij gaat juist ten onder aan het feit dat hij geen, verantwoordelijk, geen verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen leven. En ik, deze, deze twee mensen die doen dat toch via hun. Uh, dat, dat uh, zij uh, een vrouw is die zou liefst willen leven als een man, maar wel in het lichaam van een vrouw. Uh, en uh, in de maatschappij, dat het de man, de, de, de, de overwinnaar is, de, de, de heerser is. En hij bevraagt zich juist: uh, moet ik het. Uh, ik ben mijn positie eigenlijk zat. Ik wil het eigenlijk iets anders ervaren. Ik, ik wil ervaren juist hoe het is om kwetsbaar te zijn. Dus dat, dus dat doen ze wel via de man en de vrouw posities. Wat ik heel, heel interessant vind ja. in, in deze geval. Ja. Maar is niet iedereen tegenwoordig een outsider? Zijn we niet allemaal buitenstaanders in onze samenleving? Ieder op onze eigen manier? Ja, dat, dat zou kunnen ja. Dat zou kunnen. Want dan is het ook lekker geen probleem meer. Dan doen we allemaal hetzelfde. Ik bedoel, je remt voor een flitspaal, je betaalt je ja, belasting. Maar dat is een gevoel denk ik. Het is een gevoel die de, dat je de outsider bent... Uh, dat je dus minder bent. Ergens is het ergens dan een begrip dat als je de outsider bent... ben je of minder of, je minder, of heb je minder, of heb je minder kansen... of moet je harder werken. of is iets verbonden aan de outsider zijn... die een negatieve Altijd connotatie. buitengesloten, niet ja. geaccepteerd. Ja, een verkeerde connotatie heeft... En um, ja, dus als het connotatie, als we het allemaal van dat van gevoel af zou kunnen zijn, dat we een buitenstaander zijn en dat het een negatieve ding is, dan zou het, heel, dan zou het prima kunnen zijn. Maar, um... Dat vind ik grappig, want, want uh, als je zegt buitenstaander, dan denk ik voor een, aan een zelfgekozen buitenstaanderschap van, van lekker je eigen gang gaan en, en uh, ja. he, de, de samenleving prima ja. maar doet in je eigen tijd. Ja. Laat jij mij met rust, laat ik jou met rust. Maar, ja. maar jij, ziet, jij ziet er ook een oordeel in. Dus eigenlijk wil je heel graag het niet zijn. Uh, ja, nee, dan zeg ik ook... als er geen oordeel erbij zou... met het idee van het uitzijden zijn... dat het een oordeel ermee zou verbonden zijn... dan zou het geen probleem zijn. Maar ik heb het veel minder. Ik, uh, Maar nog steeds... Uh, ik, ik laat hem zo zeggen. Ik heb. Uh, ik ben het um, gebruik van allebei gaan maken van het feit dat ik anders ben. Uh, dat ik gewoon. Ik vind fijn dat ik gewoon ook dat mijn Nederlands prima is om te doen wat ik moet doen dat ik erg goed kan communiceren... dat ik gewoon echt mijn gevoelens kan uiten... en dat ik mijn werk goed kan doen, et en dat ik echt geïntegreerd ben. Maar ik vind het fijn dat ik een beetje een accent heb... dat we mensen niet kunnen plaatsen... en dat het een beetje anders is. Want ik denk, oh ja, ik vergeet... daardoor vergeet ik niet dat ik ook Braziliaan ben. snap je? Dat ik niet wil vergeten. Ik wil maar, maar... niet vergeten dat ik uit Brazilië kom. Gek, hè? Ja, maar toch zeg je... Ik, ik, voel, ik voel een oordeel. Ik, ik, voel, ik voel een beetje... Maar als buitenstaande niet helemaal ingesloten... of misschien zelfs een beetje bekeken. Ja, maar daar heb ik minder. Dus dan zeg ik, ik heb het minder omdat ik gewoon... dus toch een soort van... al um, oh, die elementen een beetje... Uh, ben gaan omarmen of zo. Maar, uh, je hebt je weggevonden. Ja, dat denk ik wel. omdat gewoon te accepteren dat dat een gevoel is... dat ik misschien bij me draag. Dat het veel mensen dat hebben. En, en dat het dat niet altijd... Uh, aanwezig is, die komt en gaat. Toen ik zei, je bent ook een cultureel ondernemer, je moet streven naar een volle zaal en, en de mensen willen geënterteind worden, toen, toen kromp je een klein beetje in elkaar. Ja. Toen zei je, ja, nee, een, een theaterstuk dient andere doelen, het moet mensen wakker schudden, iets, iets meegeven, maar waarom specifiek stukken over, over buiten staan, dus wat, wat wil je daarmee aan het publiek. Ja, nou, het is mijn fascinatie. Dus ik vind het wel dat ik uh, als regisseur gewoon even voorstellingen moet maken die persoonlijk zijn. Die gewoon. Uh, ik geloof niet dat ik gewoon even uh, mijn boekenkast even. snap je? Afloop en denk: oh ja, dit, dit keer ga ik die boek. Tijd die, die, die, die, voor Shakespeare, we gaan. Ja, iedereen voor Shakespeare hebben, we gaan nu ook Shakespeare doen. En um, dan volg je trends. En dan. Uh, wordt niemand beter van, Omdat het niet persoonlijk is. Want het komt niet uit mijn, uh, mijn hart. Uh, en dat moet voor mij. En, en we maken een heleboel verschillende keuzes. Uh, Tremline is een zeer toegankelijk stuk. Het is een heel mooi repertoire stuk voor iedereen. Uh, alleen, ik kies hem op een persoonlijke manier. Dus als je dat gaat analyseren en gaat bekijken... alles wat ik doe heeft een, heeft een rode draad... Is een, rode, is een Een connectie. En die connectie, dat, dat het verbonden is met, uh, met, met mij. Ik ga Angels in Amerika doen voor een seizoen. En dat is een zeer persoonlijke uh, keuze. Maar het is een prachtig stuk. Het is een van de mooiste moderne stukken die bestaan. En dat is, dat is eigenlijk wel een van jouw hele grote talenten, is echt het lezen. Want, want de tekst die staat er. De, de, de auteur is dood, kan je niet meer bellen. Ja. De, de tekst. Is al heel vaak uitgevoerd, maar, maar jij jij leest en maakt er echt een eigen verhaal van. Ja, ik, dat, ik vind, dat is, dat, dat, voor mij moet het verbonden uh, zijn. En uh, in die, uh, in ik denk dat het uh, en, uh, dat. dat mijn manier om rekening te houden dat ik gewoon verhalen vertel, ook voor een groot publiek. Dus ik is helemaal niet mijn uh, intentie om gewoon ergens in een, in een hoekje gewoon theater maken voor drie mensen die mij ook zo en zo begrijpen. Snap je? Ik wil gewoon zo groot mogelijk publiek bereiken. Met die prachtige verhalen dat we kiezen om te bespelen. Maar de keuze om die verhalen te vertellen zijn ze heel persoonlijk. En vaak verbonden aan de maatschappij, aan wat ik zie. Dat het uh, in de maatschappij speelt en, en angsten soms en, uh, en, en, en, en soms heel troostend. Want ik vind er zijn sommige van die verhalen zijn ook uh, zeer uh, inspirerend en troostend. We gaan uh, nog een keer luisteren naar uh, uh, muziek. People What They Want is het nieuwe album van de New Yorkse soul en funk band Sharon Jones en The Dap Kings, een van de albums waar we bij nooit meer slapen heel lang naar hebben uitgekeken. En het nummer is dus, uh, het nummer heet You'll Be Lonely. Sharon Jones en the Dap Kings, You'll Be Lonely... van het nieuwe album van deze New Yorkse soul- en funkband Marcus Assini. Nog even over het uh, stuk wilde ik zeggen... Dat je, dat je ook nog met een heel orkest gaat werken. Veertig ja. man op het podium is volgens mij ja. nog nooit vertoond. Ja, nee, en, ik, en, ik heb het in ieder geval nog nooit gedaan. En dan is, is ook nog de, het onderscheid weggevallen tussen zaal en, en publiek. Ja, ja we, gaan we wilden wel heel graag uh, op locatie doen... En, uh, en omdat Müller even in zijn stuk uh, vraagt dat het stuk moet zich afspelen in een salon voor die uh, Franse revolutie of in een bunker uh, na de derde wereldoorlog. Dus meerdere uh, tijden, meerdere decors. Ja, en eigenlijk dachten we, nou de schouwburg is een beetje zo, want een podium is een soort van bunker. En de zaal waar je zit is ook een soort van een salon. Dus we dachten, we gaan de Schouwburg als locatie benaderen. Dus dat doen we. Dus vanaf, is... uh, vanaf vrijdag is het stuk te zien bij Oospol. En dan, dan is de première in, in Arnhem. En het komt ook nog naar Amsterdam. In maart, ja. ja. Dank dat je te gast wilde zijn. Uh, en heel erg veel succes daar. met de verdere voorbereidingen... van het stuk kwartet Marcus Assini. Dank je wel. Dank je wel. Nooit meer slapen. Nooit meer slapende VPRO. Het is de verborgen wereldster van het land. Pianist Ralf van Raad toert de hele wereld over, werkt samen met de grootste componisten... en vervangt vaak de legendarische pianist Lang Lang. En vandaag vertelt hij over het begin van deze succesvolle carrière. Floris Albersen zocht hem thuis op. Ja, en bij een wereldster zou je verwachten dat hij in een heel grote, riante villa woont. Zoals Wibi Sujadi, die had ik me voorgesteld, maar... Volgens mij woont Ralf van Raad hier. Ja, volgens mij sta ik goed voor een uh, rijtjeshuis. Kijk, en ik zie hem lachen. Hij doet de vitrage even open. Hij had me al verwacht. Blauwe voordeur. Ralf van Raad, een rijtjeshuis. Je bent een, een, een wereldster. Ja, wel, nou ja, wel een hoekhuis, gelukkig. <laughs> dus één kant van de buren heeft in ieder geval geen last. <laughs> Ja, en de andere, de andere buurman is de drummer van Arkdaan de Munnik. Dus uh, uh, drummer. Dus wat dat betreft kan ik gelukkig flinke studeren hier. Jullie rammelen tegen elkaar in. Ja, scheelt niet veel. Zo, even de deur dicht. Zo, we staan hier in de, ik zie me al met, ja, meteen de piano staan en, en grote posters. Waar was dit? Ja, klopt. Dit is een poster waar ook in dat grote naam op staat. Het was in Oman. Oman? Uh, want je hebt in Oman gespeeld. Frankfurt, uh, Londen, yeah. Los Angeles. Volgens mij met elk groot uh, uh, symfonieorkest heb je samen gespeeld. Ja, uh, ja, met heel veel toonaangevende orkesten en uh, ja, de grote steden. Uh, de wereld is nog groot, dus er is nog altijd uh, voor mij veel te doen. Maar uh, ja, ik heb wel behoorlijk wat gedaan. Uh. En dit was in Oman dus? Ja, ik heb uh, wel vrij veel uh, uithoeken van de wereld gespeeld. Ik ben net terug uh, uit China. Daar heb ik in uh, Canton gespeeld, onder andere... Uh, daar heb ik uh, lang, lang eigenlijk uh, vervangen, min of meer. Die hele grote wereldster uh, die, uh, uit China, die Dat mag klopt. jij vervangen als hij even uh, ziek is of als hij niet kan. <laughs> ja, klopt. Uh, dus ik, ik, ik mocht er naartoe en uh, ja, het is geweldig, want uh, je, bent daar, uh, je wordt als een soort held gezien. Uh, uh, ik zat in een tophotel, uh, uh, uh, in, in een soort business suite en ik werd met een limousine met geblindeerde ramen vervoerd. Dus uh, en de mensen willen allemaal handtekeningen en aflopen, dus uh, het, het zijn altijd hele leuke ervaringen. Om mee te maken als Hollander. Ja, goed. Uh, jij hebt een grote carrière. We gaan het hebben over het begin van jouw carrière. Hoe dat allemaal zo gekomen is. En ik zie hiernaast een kamertje. Volgens mij is dit goed geïsoleerd allemaal voor de buren. Hè? Uh, ja. Zie ik jouw grote vleugel staan. De zwarte. Wat is het eerste stuk dat jij, dat jij überhaupt speelde in je leven? Weet nou, je dat nog? Ja, ik begon met... Uh, ja, mijn eerste stukjes waren van uh, een uh, meneer Thompson. <lacht> <lacht> dat zijn <er> echt... <lacht> <laughs> dit, soort simpele, dit soort simpele dingetjes. Okay, okay. Want ja, je moet het toch leren. Maar ik vond dat al heel snel niks aan. En uh, uh, al heel snel speel ik meer dit soort uh, dingen. T uh, één of twee jaar later. Het is de zogenaamde boogie en boogie. Uh, uh, ja, want je kreeg andere boekjes van de, uh, van de lerares. Want je had op je negende dus al een eigen muzieksmaak. Ja, um, dat, uh, ik had een eigen muzieksmaak, want ik zocht uh, altijd dingen die, die moeilijker waren dan uh, de dingen die ik opkreeg. En uh, ik vond het heel leuk om uh, ja, toch modernere dingen ook te spelen. Dus niet alleen de klassieken, die ik heel mooi vond, maar ook... De klassieken zoals... Uh... Nou ja, bijvoorbeeld uh, Beethoven. Beethoven. Ja, dat is, dat is natuurlijk prachtige muziek, maar... Uh, dat vond jij niet? Nou, ik vond het wel mooi, maar ik vond het nog uitdagender. En uh, het sprak mijn gevoel nog meer aan als ik bij muziek kwam die, uh, die ja, uh, meer paste bij de tijd van nu. Uh, en dat was een hele tijd lang jazz voor mij. En dat werd op een gegeven moment uh, de klassieke muziek van onze tijd. klinkt heel paradoxaal misschien, maar bijvoorbeeld Debussy... Ja. Je speelt het meteen uit jou. ik zeg Debussy, jij speelt het meteen. Hè? Dat vind ik wel grappig. Ja, ja, ja die, die muziek, het, is, het zit zo in mijn systeem, deze muziek. Het, ja, het, het is een deel van mijn persoonlijkheid en dat, dat kan je vrij snel laten zien. Ik, het, omdat ik het ook nog steeds speel, heel vaak. Wanneer was je grote doorbraak? Een grote doorbraak voor mij was uh, toen ik 17 was. Ik speelde toen uh, voor het eerst uh, een modern stuk aan uh, publiek voor een concours. zo'n is een wedstrijd. En uh, nou, dat beviel heel goed. Waar was dat dan? Dit was uh, in Haarlem. Uh, in eerste instantie wa waren de voorrondes in het provinciehuis. Maar ik ging door naar de finale, wat ik helemaal niet verwachtte. En toen stond ik opeens in het, in, uh, het concertgebouw van Haarlem. Dus een hele mooie grote zaal met honderden mensen en een prachtige vleugel in de spotlights. en Ik had dat nooit meegemaakt. En ik speelde de muziek waar ik de laatste jaren zo mee bezig was... en die ik net had ontdekt, die moderne, klassieke muziek... eigentijdse componisten. Ja, en dat was zo fantastisch. Uh, uh, dat wilde ik doen. Toen wist ik het, ik wil dit de rest van mijn leven doen. En toen speelde je... U hoorde de pianist Ralf Verraat over het begin van zijn carrière. Nooit meer slapen is zometeen bij u terug voor het tweede uur. Graag tot dan. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.